Het is middernacht, het begin van 1 januari 2011. Namens alle medewerkers van de NOS wens ik u een gelukkig nieuwjaar. Ik ben Jeroen Tjepkoma, dit is het NOS Journaal. De Rijksrecherche onderzoekt of een Haagse officier van justitie... en een oud-rechtercommissaris moeten worden vervolgd voor valsheid in geschriften. Volgens de advocaat van een terreurverdachte uit Kroatië... hebben ze achteraf documenten vervalst om een huiszoeking te rechtvaardigen. Binnenkort begint in Amsterdam een proces tegen de terreurverdachte. De Kroaat wordt beschuldigd van het in bezit van van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag. Op de Gevelingendam bij het Zeeuwse Bruinissen is een lijk gevonden... in de buurt van een brandende auto. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De politie houdt rekening met een misdrijf. In Delft is een openbare basisschool voor een deel door brand verwoest. De brandweer probeert te voorkomen dat het hele gebouw in vlammen opgaat. Het is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan. Ook is onduidelijk of de gemeente Delft voor maandag alternatieve schoolruimte kan vinden... zodat de leerlingen na de kerstvakantie weer les kunnen krijgen. In de Friese plaats Donkerbroek is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt bij het carbidschieten. Hij stak met een aansteker een melkbus aan die ondersteboven stond. De bus kwam in zijn gezicht terecht. Twee vrienden die ook in de buurt van de melkbus stonden bleven bij het carbidschieten ongedeerd. Estland is om middernacht overgestapt van de kroon naar de euro. De Baltische Republiek is het zeventiende land in de eurozone. Veel Esten zien het als sluitstuk van twintig jaar integratie in Europa... na een halve eeuw overheersing door de Sovjet-Unie. Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het weer behalve in het westen op veel plaatsen dichte mist. Vannacht is het tussen 0 en plus 3 graden... Op nieuwjaarsdag is het druilerig en een gat op vier. Vanaf zondag wordt het opnieuw kouder. met 's nachts lichte vorst en overdag lichte dooi. Verder neemt ook de kans op winterse bui weer toe. Dit was het NOS-verhaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goeienacht. 2011 is begonnen en uh, ja, ook namens de NCV, namens Kazeluna, namens iedereen eigenlijk wens ik u een, een heel mooi jaar. Uh, ik hoop dat het een jaar wordt waarin u uzelf uh, en het leven misschien ietsjes beter leert kennen. Je weet nooit, het kan, kan nooit kwaad. Uh, en als u het prettig vindt, misschien ook af en toe een grens verlegt. Ik mocht van Helco Spannen, ook een presentatie van Kaas niet alleen maar gelukkig nieuwjaar zeggen, uh, wensen. Dus ik moest, ik moest er nog iets moois bij verzinnen, maar in ieder geval een, een grensverleggend jaar. Laten we dat dan maar, maar hopen en... Uh, ja, ook al schrijft de tijd voort, we worden allemaal een beetje ouder. Er is nog genoeg te beleven en te genieten. Dat zeg ik niet alleen maar omdat het nieuwe jaar begonnen is... maar ook omdat dat een beetje te maken heeft met het boek... dat we vandaag gaan bespreken. Uh, maar in ieder geval dus een heel gelukkig en gezond 2011. Ik had 1011 opgegeven, maar dat klopt niet helemaal. Ehm... Um ja, nou, het thema heb ik al een beetje aangegeven. De gast vannacht, Erik Nieuwenhuis. Ik ben ondertussen ook een fles champagne aan het openmaken. Dat moet ik misschien niet doen. En mannen kunnen niet echt twee dingen tegelijk. Dus laat ik me daar even op gaan concentreren. Uh, maar in ieder geval, de gast vandaag is Erik Nieuwenhuis. Hij schrijft al heel... Oh, dat, dat moet zuchten, zo'n ding. is <laughs> niet helemaal goed gegaan. Het heel feestelijk. Ja, ja, het is heel feestelijk. Jij schrijft al heel lang, Erik. Uh, maar dit jaar zijn twee boeken voor jou uitgekomen. Dus het is een belangrijk jaar geweest voor jou, 2010. Uh, het woord woordsoep... Dat kwam als eerste. Vrolijk dwalen in de dikke Dalen staat daarbij. Je gaat zo meteen zelf maar even uitleggen wat het precies is... want dat is nog niet eens zo makkelijk te omschrijven. En dan hebben wij ook nog een gat in de lucht en dat is jouw eerste roman. Nou, dat gaan we allebei uitgebreid bespreken. Hartstikke leuk dat je er bent op uh, deze avond. Dat is natuurlijk uh, ja, een bijzondere avond die je misschien ook wel liever met de familie had doorgebracht. Maar wij zijn in ieder geval heel blij dat je hier bent. Dus jij krijgt het eerste glaasje champagne. Lekker. Hij schuimt in ieder geval goed. Even kijken. Nou, ik geef hem vast. Kunnen ze wel weer bijschenken? Dank je wel. Uh, woordsoep, laten we daar even mee beginnen. Want ik pak het verkeerd. dat was ook nog woordsoep. Wat, wat, wat, wat, wat is dat nou precies? Want je schrijft dus bij woorden verhaaltjes. Maar het gaat ook weer niet echt. Het is dus niet over de betekenis van die woorden over het algemeen. Nee, zo min, mogelijk, zo min mogelijk. Ik geef eigenlijk op het einde van elk verhaaltje. Geef ik alleen maar. De, de droge beschrijving. Die de dikke vandalen ook geeft. Maar ik schrijf eigenlijk alleen over de dingen die los die een woord losmaakt bij mij. Dus um, je neemt een voorbeeldwoord. Um, um, um, er staan duizenden woorden in, maar schieten er nou even niet één te binnen. Ik neem, nou, neem even een Deense de, jibbelkei. <laughs> jibbelkei. Dat uh, is een Deense woord. Ja. Yeah. Dat woord kom ik op mijn vakantie een keertje tegen. En dan um, uh, bij mij wordt jibbelen uh, lijkt op jubelen. Dus ik ga associëren naar aanleiding van zo'n woord. En dat is dus wat ik zo een heel, het hele boek door doe. Ik kies een woord, het woord kattenklei bijvoorbeeld. Um, nou waar doet het, het woord kattenklei jou aan denken? Weet je wat het is? Kattenklei. Iets wat in de kattenbak zit misschien of zo. Maar, eh. Ja, precies. Is, is <coughs> dat, dat, nee, dat is het niet. Maar oh, dat was ook mijn eerste associatie die ik had. Maar dat denken veel mensen En dan aan. ga ik denken aan uh, mijn eerste kat, Benink, die ik uh, ooit in Groningen had... en die uh, wegliep en... Uh, die net genoemd was naar um, de kruidenier op de hoek, die ook Benning heette. Ja. En toen de kat wegliep, stond ik op straat heel hard Benning, uh, Benning te roepen. En waarna uh, de kruidenier wel naar buiten kwam, maar de kat heb ik nooit meer teruggezien. En dat is dan zo'n verhaal dat loskomt en, uh, als ik zo'n woord zie staan. En uh, woorden maken van alles los bij mij en, en ik schrijf dat op. En ik maak er een beetje, toch een beetje een mooi gestroomlijnd verhaaltje van dat uiteindelijk ook weer terugkomt bij het oorspronkelijke begrip en de officiële betekenis die de dikke vandalen eraan heeft. En waar kies je die woorden dan op? Want uh... ik kies ze niet, hè? Dat, dat gaat at random. Dus ik zet, ik heb een. Uh... En je drukt op een knop? Ik heb een dikke vandalen op, uh, op schrijf. De dikke digitale noem je die? De dikke digitale. En die zet ik. Ik, ik werk als journalist en uh, dus ik heb mijn woordenboek regelmatig nodig. Dus ik zet s ochtends zet ik mijn computer aan. Ja. Troost Eindelijk drinken. En als ik mijn computer uh, aanzet, start ik mijn dikke vandalen op. En die dikke vandalen geeft, at random, gewoon elke dag een ander woord. Hij geeft uh, wel rare woorden dan. Maar als hij dan bijvoorbeeld uh, achterlicht zou doen, dan zou je het ook... Uh, ik noem maar ja, ja, anders. ja, ja. Of, of boter? Ja, dat komt eigenlijk weinig voor. Maar ja, soms, meestal zijn het gek genoeg woorden die ik niet ken. Want er zijn natuurlijk ook gewoon een miljoen woorden. Maar um, uh, ja, een woord als boter, daar zou ik wel, uh, wel wat mee kunnen, ja. En met achterlicht ook. En je zou, ook als je er weinig mee kunnen, je zou het gewoon nemen. Ja, nee, dat was, de, dat was in de eerste instantie, later ben ik er een beetje, toen had ik zo'n enorme voorraad woorden dat ik kon gaan kiezen. Maar zeg maar, de eerste honderd afleveringen die ik heb geschreven, was ik heel strikt daarin. Mocht alleen maar het woord dat naar boven kwam op het moment dat ik hem opstartte. Ja. Dat bepaalde waarover ik ging schrijven. Anders kon je ook vals gaan spelen en um, mooie woorden uitzoeken. En dat vond ik vals spelen. Ja. En zo kom je dan op uh, pothoed en opdraagster ja. en morf mortiviant, mortiviant, ja. mortiviant, dan moet het niet worden. Ja. Kattenklei, ja. Uh, jachterig, Hekkerspringer, en wel die woorden. Het zijn eigenlijk een paar, ja, het zijn eigenlijk columns met met vrij Ja, associaties nou, dat is toch tegenspreken. Oh, ja, ja, ik vind het geen columns. Uh, columns is toch meer iets waarin een mening wordt uitgedragen. En uh, dit zijn voor mij zijn het eigenlijk meer verhalen. Maar dat hoeft toch helemaal niet bij een column. Um, nou, volgens mij wel. Ja. Ja. Dus ik heb nu helaas mijn uh, dikke op niet bij me. Maar ik denk dat als je column gaat opzoeken... dat je dan ook... Um, dat, sterker nog dat het van oorsprong zelfs de bedoeling was... dat je een politieke mening gaf. En ja, ik geef af en toe wel een mening... maar dat is niet de hoofdmodel. Het zijn eigenlijk meer verhalen, hoor. En er is zelfs iemand geweest die het boek besproken heeft... die zei, uh, het is eigenlijk een, um, een roman. Als je ze allemaal achter elkaar leest... dan uh, kun je het lezen als een roman. Maar dan wel een hele, hele los van Grillig, een hele ja. grillige roman. Ja. Ja. Maar je leert wel, ik bedoel je, leert van alles over mij, over mijn familie, over taal. Want ik, uh, ik heb Nederlands gestudeerd. En uh, op de een of andere manier voelde ik me verplicht aan degene die mijn studie hebben betaald, mijn ouders, om daar ook nog eens een keer wat mee te gaan doen. Ja. Dus ik heb uh, af en toe, doe ik er wat taalkunde of letterkunde doorheen. En uh, heel veel mensen denken namelijk ook dat het een soort woordenboek is. Dat is het absoluut niet. Nee. Het zijn uh, ja, verhalen. Dat is eigenlijk het beste wat ik... Uh, nee, Nederlands gestudeerd. Uh, ook op de middelbare school natuurlijk allerlei leraren gehad. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat... dat uh, gisteren is ingesproken gesproken door Lex Bolmeijer. Dit is het antwoordapparaat van Casa Luna. Er is één nieuw bericht. Dag Klaas. Uh, ik zie dat jouw gast als leraar Nederlands heeft gehad, A.L. Snijders, de schrijver, winnaar van de Constantijn Huygensprijs. Wat was dat voor leraar? Dag. Ja, de man van de ZKV's, hè? de zeer korte verhalen. Ja, ja. Waar heb je de les van hem gehad? Ik heb in Deester op school gezeten, op de middelbare school. En daar was hij mijn leraar Nederlands gedurende een paar jaren. Ja. En? Ja, fantastisch, fantastisch. Ik heb, ik hij heeft bijzondere wenkbrauwen. Enorm, ja. Ik ben, ik, ik, luisteraar kunnen dat niet zien, maar ik, ik wil, uiteindelijk wil ik eindigen zoals hij. Dus ik ben ook bezig met het... Ik laat mijn wenkbrauwen ook staan. Je laat ze groeien, ja. ja. je kan nog wel even... even <laughs> je, je moet nog wel even doorzetten nee, dat misschien nog niet erg op. Nee, hij was een fantastische man. En um, um, ja, zonder meer, als hij niet mijn leraar in Nederlands was geweest... als ik het had moeten doen met de andere leraar in Nederlands die ik uh, heb gehad... was ik... Um, zelf Waarschijnlijk uh, sociaal geograaf geworden, of uh, als de aardrijkskunde leuker was geweest? Ja, nou, die was ik. Dat was dat, was de concurrentie. Ik had toch <laughs> een leuke, uh, leuke leraar aardrijkskunde en, uh, en ook wel een leuke leraar geschiedenis. Dat had ook wel mijn belangstelling. Maar Snijders was echt een, uh, hij heet uh, Peter Muller en ik ken hem dus ook als Muller. Uh, was een. Um, enthousiaste man die zich aan geen enkel schema hield. Dus uh, waar de andere leraar echt hun klapper open deden, op de tafel neerlegde... en dan met hun vinger keken waar ze de vorige keer waren gebleven... was het bij Snijders dus altijd een verrassing wat, uh, waar hij over begon. En kreeg je dan wel alles? Uh, nee, nee, nee, nee. Je, je leerde onverstel... Dat, dat is ook wat iedereen altijd over hem zegt. Uh, je had het niet door, maar je leerde heel veel van hem. Ja. En uh, uh, dat ging zover dat hij ons een gedicht liet lezen van, uh, van Ida Gerhard... En um, dat hij dan zei, je hebt concentratie nodig om een gedicht goed te kunnen lezen. Dat ga ik jullie nu bewijzen. Dus wij allemaal dapper met ons boek op schoot voor overgebogen gedicht lezen. En dan sloeg hij met zijn beide handen aan weerszijden van zijn bureau... en dan begon hij een compleet ja, En Niemand te die het gedicht meer kon iedereen heeft. lag blauw van het lachen onder de tafel. Maar, en daarna stelde hij hele serieuze vragen, waar ging het gedicht over? Ja, dat wist niemand. Nou, zo had hij bewezen dat je een gedicht in stilte moest lezen. Ja. En, um, hij ging dwars door de stof heen, dwars, deed gewoon wat hij ja. zelf wilde. Ja. En wat wat ja, ik las laatst iets in, in een artikel of in een interview met hem dat hij totaal ambitieloos zegt te zijn. Ja. Kon je daar ja. toen iets Net van heb merken? Ik ook lezen. Ja. Oh, gelezen. Maar merk je dat ook als je met met hem bezig bent? Um, Want om een klas goed les te geven moet je toch ook al ambities hebben. Nee, maar dat dat, dat maar misschien misschien is dat ook dat. Daar komt hij ook vaak op terug. En volgens mij is dat ook zijn voornaamste ambitie... om een goede leraar Nederlands uh, te, zijn, te zijn geweest. Hij is ook nog leraar geweest op de politieschool. Hè? Ja. En, um, maar die schijnen, daar zei hij van... ik ben totaal mislukt, want die mensen kunnen niet spellen. Ja. Is onderzocht. Ja, ja of dat dan zijn schuld is, dat weet ik niet. Waarschijnlijk uh, niet helemaal. Ja, maar een ja, hele inspirerende man zonder meer. En, um, ja, ik weet echt absoluut zeker dat ik een ander pad op was gegaan zonder hem. En die zeer korte verhalen, wat vind je daarvan? Geweldig. Ja. Ja? Ja, ja, het is wel een, um, het is een genre voor fijnproevers. Ik vind echt, uh, ben heel erg verheugd dat heel veel mensen het nu oppikken. Heel veel mensen het ook lezen. En tegelijk begrijp ik het ook niet goed. Want ik vind, vind het toch ook echt werk voor fijnproevers. Uh, Je begrijpt niet dat het zo populair is. Nee, geworden. nee, ik vind het wel heel mooi. En ik maar het is toch ook wel. Het is lekker kort. Dat vinden veel mensen wel fijn volgens mij. Nou, Dat scheelt. Ik, ja. ik lees het zelf ook heel manjes. Maar krijgt ze natuurlijk ook. Ik sta op zijn uh, lijst. Dus ik eh, krijg ze van tevoren ook toegestuurd. Uh, ja. Is, is dit voldoende antwoord op de vraag? Uh... Wie meneer <laughs> ja Heb je er genoeg van? <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik kan uren over. Ik heb ook veel. <laughs> ik heb inmiddels ook al wat een en ander over hem geschreven. En we um, corresponderen sinds een jaar of. Nou, wat dat zijn. Inmiddels denk ik twintig jaar met elkaar. Dus, uh... Nog steeds? Ja, ja, ja. Vroeger per brief, nu per e-mail. Uh, ja, het is ja, ik, ik vind het een beetje lastig omdat ik um, vaak. In, uh, in één adem wordt genoemd met hem. Dat, dat vind ik, uh, maar waarom doen ze dat? Omdat ze jullie elkaar kennen? Of ja, of nee, omdat ik een... Wat één vraag is die ik nog wil stellen... Uh, lijken jullie qua schrijven een beetje op elkaar? Hmm. Ik zat net te denken, je had eigenlijk hem moeten vragen. Hij was wel gekomen, ook vannacht. Uh, of voor deze uiting. We niet. zijn heel blij met jou. Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat hij... Um, um, hij heeft van mij wel eens gezegd dat ik een sociologische sfeerschrijver ben. En uh, dat begreep ik toen niet goed, maar um, dat vindt hij dan niet van zichzelf. En um, hij, zijn stijl is veel uitgebeender en droger. En um, hm. uh, de, Tommy Wieringer noemde hem uh, de meester van het eenharige penseel. Dus hij, hij kan met hele simpele streken, heeft hij meteen de kern te pakken. En ja, dat bij mij, uh, ja, mijn boek heet niet voor niks woordsoep. Yeah. Dus ik heb altijd een hele grote pan nodig. En je hebt dan... grote kwasten. Ja, precies ik vergelijk het dan ook inderdaad liever met koken. Je pleurt van alles en nog wat in de pan en dan je laat het een flinke poos staan... En... Ja. Het gaat het wel ergens naar smaak. Als de, dat is dat associatief ook. Hè? Er zitten veel ja. spullen in. En van, je gaat van de ja. tomaat naar de ja. ui. Ja. Ja. Maar dat, heb je dat inmiddels wel begrepen? Wat, wat dat is? De wat was nou? Uh... De sociologische sfeerschrijver. Ja, nee, ja. Dat begrijp, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik <laughs> dat heb niet begrijp, het klinkt wel mooi in ieder geval. Ik, misschien is het wel een compliment. Je kan het in je ja. cv zetten. Ja. Dat kunnen ook niet veel mensen doen, natuurlijk. De, wat er op zo'n achterflap staat, schrijft de schrijver dat zelf? Uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou, ik ja, weet in wel in dat geval... ik van mijn roman heb ik hem. Zou met mijn vrouw geschreven. En ik heb hem in ieder geval wel eerst gezien. Dus en deze, heb je deze geschreven? Dus je, maar je hebt hem in ieder geval geaccordeerd, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Want er staat, uh, hij, de schrijver van dit boek protesteert... wanneer hij een woordenvriend wordt genoemd. Nou, dat ben je dus niet. Uh, hij houdt namelijk lang niet van alle woorden. Sommigen kunnen van hem een schop onder hun dikke reet krijgen. Ja, staat dat er? Of? Dat staat er, ja. Ja. ja. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Ja. Het, ik ja, stond me punt. af te vragen wat, wat dat nou Onzell. is. Nee, nee, het is een reet. Of? Ja, nee, ik... Uh... Het gaat bijvoorbeeld over de Pauline Cuneze. Heeft dat boek uh, uh, Taal is zeg maar echt mijn ding. Ja. En um, je hoort mensen wel, wel eens woorden gebruiken waarvan je, ze, waarvan je liever niet had dat ze die zouden gebruiken. Dus ik, ik kan mij. Iemand noemde mij een keer een woordenvriend. Een, een dichteres die schreef in een opdracht van een bundel die ik van Ali vrijen. Uh, voor Erik de Woordenvriend. En. Um, ja, ik ben geen woordenvriend. En dat woord had je liever niet gehad dat ze zouden... Nee, nee, gebruiken. nee, want ik, ik vind heel, sommige woorden vind ik verschrikkelijk. Noemen ze een verschrikkelijk woord. Ik zat wel even te denken. Ik weet, ik weet dat ik de, in ieder geval de, de uitdrukking... Dan heb ik zoiets. Dat vind ik, dat vind ik heel erg. Dan heb ik? Dan heb ik zoiets. Dan, oh, ja, ja. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dan heb ik zoiets, ja. En, um, Kort door de bocht? Ja, nou, daar heb ik minder moeite mee. Oh, dan heb, heb, heb ik nou nou ja. Dat vind ik zoiets... Uh, ik zag bijvoorbeeld net vanochtend in de Volkskrant... Uh, mochten allerlei... Uh, Notabelen mochten hun uh, woord van 2010 hun, mocht, en iemand zei: um, linkse elite, dat wil ik nooit meer horen. En dat, dat, dat deel ik wel. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Waarom? Um, um, ja, omdat het kwaad, kwaad, kwaadwillend is tegenover een groep die ik, uh, waar, waar ik dan wel, uh, wel warme gevoelens voor heb. En ook toe behoor misschien. Ja, ik, nee, nee, dat denk ik dan weer niet. Ik, ja, ik, ik, ik ben nog links, nog elitair. Dus. Ja. Ik ga nog even door met de achterflop. Met andere woorden trekt hij zich graag terug in een boompriel om ze zachtjes te wiegen. ja boompriel is een van de woorden die in het boek staat. Ja. Een woord dat ik niet kende. En het grap was dat dat in de week uit mijn dikke vandalen oppopte... De, de, toen ik heel romantisch uh, heb uh, gedineerd onder een boompriëel boom ergens in Zuid-Frankrijk. Maar ik wist niet dat dat, dat zo'n ding een boompriëel En wat was. is een boompriëel? Ja, het, uh, het zijn meerdere bomen die aan elkaar vergroeid zijn. En uh, de, zo, da, zo dus een priel vormen waaronder je ja, romantisch kunt dineren. En, en, en, wat, en wat voor woorden wieg jij? Um, ja, wiegen, wiegen is taal, taal van, uh, van thuis, hè? van um, Dingen die uh, het nodig hebben om gewicht te worden. Dus dat zijn uh, zachte woorden. Noem maar eens een. Ja, ik ben een wereld nadenken. <laughs> ja, ik denk, wat, is dat? Ja. wat bedoelt hij daar nou mee? Ja. Woorden wiegen. Ja. Um, ja, daar kom ik even Nou, zo snel niet op. Ja. Een, een woord maar dat leggen. is een beetje woordenkoesteren, woorden koesteren. Ja, ja en, en voor sommige woorden moet je ook wel wat, uh, wat langer op gaan zitten. Hè? Dan moet je, moet je wat langer op broeden. Maar misschien, uh, ja, misschien, als je er nog eentje tegenkomt, zo meteen ja. dan... Uh, daar komen we erop. Um, ja, is er, is er een rode draad in deze verhalen? Niet echt, hè? Of, ja, ja, ja, je zei, iemand zei wel dat het is een roman is je ja. achter elkaar leest, maar. Ja, maar dan ben ik de rode draad. Dan ben jij de rode ik draad. Ik ben degene die, die het uh, bijeenhoudt. Omdat ja. het jouw associaties zijn. Ja. ja. Maar het grappige is ook. Het was een grappig. Een neef van me die, uh, had het boek gekocht en gelezen. En uh, die had er enorm van genoten, omdat. Uh, daar was ik mezelf niet zo van bewust, maar dat er heel veel familieverhalen in voorkomen die hij ook kende en dat er ook namen van nichten en ja ja, ja. dus uh, in, in, die, in die zin heeft het wel heel veel met mij te maken en uh, ja ik denk dat er maar één persoon op aarde, ik bedoel iedereen kan zijn eigen woordsoep maken. Ik heb dat recept heb ik ook al eens een keer ergens neergeschreven, maar um, uh, ik denk dat ik de enige ben die uh, die in één woordsoep mijn uh, dit jaar overleden of Vorig jaar, moet ik zeggen, vorig jaar overleden tante maar met de rijksautobaan kan, kan samenbrengen ja. in één in verhaaltje. Ik ben oh. de enige die die ervaring heeft gehad. Dus. Ja. Ja. Kun je een klein stukje voorlezen uit boorzwengel? Ja. Bovenaan beginnen? Ja, volgens mij is dat wel handig. Boorswengel is een fijn woord. Ook, ik zou zeggen, vooral als je niet weet wat het betekent. Veel woorden hebben een enorm poëtisch potentieel... dat als een sneeuwbal in de hel verdampt... nadat je de omschrijving in het woordenboek hebt gelezen. Neem kobber. Wie je niet allemaal voor kobber kunt uitmaken. De marktkoopman die een dun korstje aard aardbeien... hele mooie, bovenop een schimmelige moesmassa probeert aan te smeren. Gemeene kobber. Je echtgenoot die de kinderen met klodders brinta... in hun kragen naar school laat gaan. Vieze kobber. Of Geert Wilders, niet vanwege zijn opvattingen... maar vanwege zijn haar. Rare kobber. De socialistische partij is een partij die het vooral van kobbers moet hebben. Zwevende kobbers. Het zou niet bij me opkomen de socialistische kilokanaller uit Os een kobber te noemen. En dat dan weer, omdat Marijn zo hoogstwaarschijnlijk wel weet wat een boorzwengel is. Wat is een kobber? Uh, een kobber is een soort, uh, soort meeuw. Meeuw? Ja. Een vogel? Ja. ja. En die, die boorzwengel dat, dat, dat is dat er... het afgebeelde ding. Ja daar. Ja, ja, daar kun je, ja, daar kun je dus ja. mee boren. Hele dikke gaten maken, ja. geloof ik. Maar dan moet je zelf met je handen draaien. Ja. Het is een gewone en de, de, de ouderwetse boor. Het grappige is dat de omschrijving in die de Dikke Vandalen... Mag ik die even zien? Ja. De omschrijving in de Dikke Vandalen luidt... Um, um, een dubbel gebogen hefboom waarmee een grote boor gedraaid wordt. En um, zonder dit plaatje had ik dat nooit begrepen. Nee. nee, nu kun je het zien. Dus je moet het plaatje er even bij zien. Een dubbel gebogen betekent dat je even het boek moet kopen... eigenlijk om te weten wat ja. de boerswengel is. Er zit niks anders op. Uh, maar wat daar wel staat, veel woorden hebben een enorm poëtisch uh, potentieel. Ja. ja. Wat, wat, wat houdt dat in? Nou, dat, dat, wat ik doe, hè? Je, je opent s ochtends je woordenboek... en dan krijg je ineens zo'n uh, zo woord. Boutenkit. En... Um, dan kun je meteen bij Bouten Kit naar de betekenis gaan. En gewoon, uh, gewoon kijken wat, wat betekent het letterlijk betekent. Maar de dat is wel een grappige vraag. Want jij komt uit Zwolle geloof ik. Ja, daar ben woord, ik geboren. Ja, ja. Ja, het woord Bouten uh, zegt Ja, Ja, ja, ja. Dat gebeurt in mijn hoofd. Nou, dat, nou, het toilet gaan om het eens even ja, netjes te nou, Dan uit kun je je afvragen of dat dan poëtisch is. Maar dat zou ik niet meteen gedacht hebben. Nee. nee, <laughs> nee. Maar er gebeurt uh, als je zo'n woord ziet, gebeurt er van alles in je hoofd. En uiteindelijk is dat denk ik toch ook wat, een, wat er in het hoofd van een dichter gebeurt. Die, um, uh, dat zijn woorden die tot de verbeelding spreken. Ja, ja. En daarmee een poëtisch potentieel hebben. Ja, ja. Zijn er ook woorden die niet tot de verbeelding spreken? Uh, oh ja, hoor. Jawel. Oh, dat is eigenlijk, ik, ik was in, het, uh, in Gent de afgelopen dagen en heb ik in een museum um, een, een, een omschrijving gezien van een kunstwerk. Het kunstwerk zelf durfde ik daarna niet meer te gaan bekijken. Maar dat was uh, zo. Lam geslagen door de, de, de taal die yeah? gebezigd werd, de, door de museumtaal. Dat, ja. uh, dat, ik had ook helemaal geen behoefte meer aan de verbe verbeelding achter die woorden. En dat heb je, wat natuurlijk heel erge woorden zijn, zijn uh, uh, woorden als, uh, als uh, welke, in de zin van um, ja. de, de oliebollen, welke hier op de tafel... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, dat stomme tot... die, die spreken niet tot mijn ja. verbeelding. Maar. En dan zou ze nu niet over België hebben. Er is zo'n prachtig woord: uh, dat is uh, buitenwipper. Ja. Weet je wat dat is? Nee, nee. Dat is een uitsmijter. Dus bij de deur. Bij een discotheek. Oh, ja, ja, ja. De, de button tipper. Ja, ja. Geweldig. Die Belgen zijn goed in mooie woorden. Ja, die Zuid-Afrikanen kunnen dat ook heel goed. Hè? Die hebben ook van die prachtige woorden. Maar dan blijkt bijvoorbeeld luchtwaardin. Ja. Dat is een, een, een, een waardin in de lucht. Luchwaardin ja. Luchtwaardin is een stewardess. Ja. Ja. ja. Daar ja, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Laten we even naar wat muziek gaan. Jij hebt van alles meegenomen. Je blijft ook tot twee uur zitten. En zo gaan we nog met mensen praten over hun uh, favoriete woorden. Of in ieder geval woorden die voor hen een belangrijke betekenis hebben. Of woorden die ze juist verschrikkelijk vinden. Uh, mm, dus dan gaan we nog meer muziek voor jou draaien. Maar eerst maar even uh, de allereerste plaat. Wat wil jij nu laten horen? Uh, ik denk dat ik met het, uh, wil beginnen met het, uh, een motto ja. van mijn roman. Ja, een gat in de lucht. Gaan ja. we zo meteen ook meteen over ja. door dan. Ja. Um, uh, ja. De uitvoerende artiest is Steve Wynn. En, uh, het, het grappige is dat Steve Wynn um, heeft pas geleden getoerd door Europa... samen met een bassist die ik uh, ken sinds, mijn, um, sinds 1974. Het is een, een jongetje met wie ik naar school ben gegaan... die uh, inmiddels uh, een goede en uh, beroemd is een groot woord... maar uh, wel al uh, een gerenommeerde bassist geworden is. En um, Ik kende Steve Wynn eigenlijk niet... En via hem ben ik ermee in aanraking gekomen. En ik heb deze cd in de auto liggen. En samen met mijn zoontje zat ik in de auto. En um, het ging net niet zo ver dat ik de auto aan de kant moest zetten. Maar de, iets in dit nummer sprak me geweldig aan. En, um, Was dat de tekst of de missie? Nee, ja, het gaat om de combinatie. Het is niet alleen de tekst. De te Je zou zelfs kunnen zeggen van de, de, de tekst is... Um, ja, eigenlijk is het... Misschien redelijk plat. Hè? Believe in yourself for a while. Ik bedoel, dat hebben we allemaal al van uh, de juf van gymnastiek... Uh, tot en met uh, je vader honderdduizend keer gehoord... dat je in jezelf moet geloven. Maar in combinatie inderdaad, met de muziek... is het, uh, ik, uh, ik kreeg ik echt kippenvel van. En ja, het motto, dat lees ik dan even voor. It's okay if you fall, you stumble, you get up. That's all. Ja. Steve ja. Wynn. been decided by the bullies and the freaks who tried to move the mountains and drain all the creeks. Wiping out the things that just didn't fit, I wonder what they ended up doing with it. I've always been content to take the pieces I've been given, make a mess with the results, and justify it all. Everybody's using all of their breath And when everybody else What to do with their breath I can't believe it I never was the type To worry that much About everybody else It's okay if you fall You stumble You get up That's all Believe in yourself for a while. Believe in yourself for a while. Believe in yourself for a while. Believe in yourself for a while. Everybody wants to know how the story is gonna end. Wonder if they knew if they'd do the same things all over again. It's okay if you fall, you stumble, you get up, and that's all. Believe in yourself for a while, believe in yourself for a while. yourself for a while. Leave in yourself for a while.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 Believe in yourself for a while. Steve Wynn was dat en dat uh, uit dat lied komt het motto van het boek een gat in de lucht, de roman van Erik Nieuwhuis. De eerste roman van Erik Nieuwhuis, tweede boek. De eerste boek hebben we het net over gehad, Woordsoep. Overigens, uh, ja, het is natuurlijk oud en nieuw, moeten we nog even bij stil Want er staan hier oliebollen en appelvlappen. Tijdens zo'n gesprek kom je er niet echt aan toe. Maar daar hebben we straks nog even de tijd voor. Zelfs uh, toosjes met zalm. Dit is echt een uitzonderlijke uitzending, wat dat betreft. Want de hapjes die zijn extra lekker. En we hebben die heerlijke champagne. Hoe vind je hem eigenlijk? De champagne? Mm -hmm ik ben niet zo'n kenner. Maar dan kan je het nog wel lekker vinden. dit zit prik in. Lekker. Dat mag. Je kan ook zeggen, mooie champagne. Is het trouwens iets wat jij belangrijk vindt? Zo'n overgang van het ene jaar naar het volgende? Ja, natuurlijk. Natuurlijk? Ja, dat is gewoon een ritueel dat bij onze beschaving hoort. En daar wil ik me niet aan onttrekken. Dus ik vind, voor mij is het... Altijd een belangrijk moment geweest. Van, in je vroege jeugd, hè. En dan uh, mag je opblijven. En dan is Henk Elsink op de televisie. En, uh, en later, als je volwassen wordt, dan ga je met vrienden. En dan uh, nog weer later, dan uh, uh, moet je proberen het zo stil mogelijk te houden. In de hoop dat je, je jonge kinderen niet wakker worden van al het lawaai en zo. En, ja. Uh, ja. Dit heeft altijd wel iets magisch, vind ik. En ook uh, goede voornemens? Dat ben ik helemaal vergeten. Nee. De, ja, de, Dit jaar niet, nee. De andere ja. jaren wel gehad? Ja, ja, ja, wel. Ja. Zijn ze ooit uitgekomen? Uh, ik ben gestopt met roken. Ja. Of 1 januari. Ja, ja, ja Fantastisch. nou, nou dat, dan, dat dan weer niet. <laughs> maar, ja. maar wel een keer een goed voornemen gehad. Ja. Ja. Uh, ja, nou ja, we zitten hier. Uh, we hebben het al over dat, dat uh, eerste boek gehad. Uh, oh ja, wat ik misschien nog even moet zeggen. Want normaal gesproken zeg ik altijd uh, tegen luisteraars: van, als u uh, uh, gaat slapen en het eind van de uitzending niet hoort, dan kunt u dit allemaal terug gaan luisteren via de website caseloona.ncv.nl. Daar kunt u de bruggesprek podcasten ook. Uh, nu kan het zijn dat u het begin gemist heeft vanwege oud en nieuw. Dus uh, dan is het nog steeds mogelijk om via diezelfde website de podcast te beluisteren of, of u aan te melden voor de nieuwsbrief van Kaseloona. Uh, maar u kunt ook gewoon blijven luisteren. Nu in ieder geval. En dan gaan we het hebben dus over een gat in de lucht, die roman. Dat was een roman die jij al heel lang in je hoofd had zitten. Nou, niet per se deze roman. Maar ik het had, feit dat uh, je er eentje wilde maken. Ja, ja. Ja, ik ben ooit Nederlands gaan studeren met het idee dat ik schrijver wilde worden. Eigenlijk, toen ik. mijn moeder bewaarde alles wat ik wat ik schreef, en ik heb na dood heb ik ook een papiertje gevonden. Want toen ik zelf zeven was, en dat is zeg maar mijn eerste verhaal, en waaruit al heel duidelijk ambitie spreekt, uh, die, die wil later schrijver worden. En, uh, maar waarom blijkt dat dan? Uh, nou, gewoon, uh, het echt opgezet als uh, uh, met, met heel veel goede, ik wou echt een roman schrijven. Kon je merken, het was het of stond ook hoofdstuk 1, waarin uh, onze held was in dit geval een vulpen. Ja. waarin onze held. Ja, dag, ja. Ja. Oh mooi. En, um, op zevenjarige leeftijd? Denk ik ja, zeven of acht, ja. heel jong, wow. heel jong. En um, nou, dat is natuurlijk nooit voltooid geworden. En maar we hadden straks over over Müller, die ik als leraar Nederlands kreeg, die me ook al een beetje op het uh, pad van de literatuur zette. Daarna ben ik Nederlands gaan studeren. En ik kan me heel goed herinneren dat mijn um, we hadden een studiebegeleider die deed dan een praatje als we daar uh, toen we daar binnenkwamen, en die zei. Uh, als je denkt dat we hier een schrijver van je maken, kun je beter nu vertrekken. Ik herinner me dat ik op dat moment. dat ik even moest slikken. Dat ik dacht van. Uh, oh, dat, dat was tegen mij, tegen wat ik verwachtte. Dus, dus jij ging daar naartoe om schrijven. Ik toe. ging wel, wel er naartoe in Afval. om zeg maar, de bagage mee te krijgen. om laten schrijven. Want dat heb je niet. Hè? Je kan, als je muzikus wilt worden. ga je naar het conservatorium. Als je schilder wilt worden. ga je naar de kunstacademie. balletdanser wordt. heb je de dansschool. of de balletacademie. En voor schrijvers heb je zoiets. Maar tegenwoordig wel, toch? Je hebt van die schrijver Ja, Ja, ja In dan had je in mijn... Ik ben inmiddels uh, 46. Toen ik jong was, uh, had je dat niet. Ja, en, en, en zij hadden er daar natuurlijk al heel veel zien komen en gaan... die schrijver wilde ja. worden en uh, ja. die jammerlijk mislukt zijn. Waarvan sommige overigens uh, van dezelfde lichting... Uh, wel degelijk tot schrijver hebben geschopt ook. Kennen we die? Uh, ja, mogelijk. Ja. Ik, uh, <laughs> nou, Koen Peppelenbos is er, is er een van mijn lichting... die schrijver is geworden en... Um, uh, ja, wie, ja, ja, Jaap Mulder, die zat bij aan de klasse? Nou, of die zat, zat twee jaar hoger oh, ja, dan ik. Dus, uh, de dus niet iedereen wat. heeft zich laten ontmoedigen? Nee, en, en ik dus ook niet. Want ik uh, dacht, na een jaar dacht ik... Uh, het, uh, het moet toch maar af. en uh, ik bedoel, Je leert toch wel wat. Je, uh, ja. je krijgt een heleboel uh, bagage- literatuurgeschiedenis mee. En daar heb je natuurlijk altijd wel wat aan. Maar ik dacht wel... Hier moeten we zo snel mogelijk doorheen, want dan kan ik daarna gaan schrijven. Maar, maar, maar al die tijd heb je dat boek, of heb je bedacht, ik ga een roman schrijven? En ja. waarom is het eigenlijk nu pas. Nou, ik heb uitgekomen. al eerder, eerder een roman geschreven. En, um, en um, die heb ik volgens mij nooit in zijn geheel aan een uitgever durven opsturen. En dat denk ik, daarvan denk ik natuurlijk nu dat volkomen terecht. Volkomen terecht. Dat had nooit mogen gebeuren. En um, je. Ja, ik, ik, weet het, ik weet het eigenlijk niet. Ik schreef eerst verhalen en daar heb ik er wel wat van gepubliceerd gekregen ook. En um, toen ik die roman, m, roman af had, had ik ook echt het idee... Uh, nou, er ja, moet nog wel wat aan um, gesleuteld worden, maar dat, uh, dat zou kunnen. En op de een of andere manier uh, gebeurde het niet. En ben je toen maar aan een andere roman begonnen? Ja, ja pas later. Pas veel later. Hè? Want toen ben ik eerst ben ik nog uh, een poosje geweest. Ik heb sowieso... Ik ben iemand journalist? Van, journalist, hè? Dat, ben, dat doe ik nog steeds. Dus ik heb heel veel uh, dingen tussendoor gedaan. En net nu, mijn vader is een jaar of wat geleden overleden. En um, dat was voor mij, dat, dat, dat wilde ik. Daar wilde ik wat mee. En dan, um, je hebt zo'n prachtig gedicht van, um, van uh, Groningse Dichter. Die dat eindigt met uh, wat zijn dat voor waanideeën dat je in een gedicht de dingen van je af kunt schrijven. En ik heb het wel geprobeerd met dit boek. Ik had uh, om de dood van mijn vader, met name de dood van mijn vader... Van me, van me af te schrijven. En het begon eerst ook heel anders. En op de een of andere manier boorde dat een ader aan... die lang dichtgeslipt had gezeten. En toen ben ik doorgegaan met schrijven. En ja, toen was er vrij snel toch een, een halve roman. En toen ben ik maar eens wat gaan, gaan leuren. Maar als je dit boek leest, dan denk je niet... van: dit het is een man die de dood van zijn vader van zich af wil schrijven. Nee, maar zo begon het. En... En waar ik zelf niet van hou, ik hou niet, niet van strikte autobiografische verhalen. Ik, ja. hou, ik hou er niet van als ik um, zeg maar, de, het leed of de, de ellende van andere mensen in onversneden vorm op mijn bord krijg. Je mo moet wel wat mee gebeuren. Ja. Ook, um, dus ik heb geprobeerd. Ik heb in eerste instantie geprobeerd dat te doen. En toen, he, de man op de eerste bladzijde die in dat ziekenhuis ja. ligt, je hebt het gelezen. Ja. Ja. En um, ja, die is wel heel erg geïnspireerd op mijn vader en het uh, uitzicht dat beschreven wordt in dat eerste hoofdstuk is ook het uitzicht wat hij in zijn ziekenhuis gaat. Ja. En uh, maar toen begon ik wat na te denken en. Uh, er gebeurde steeds meer. Er kwamen steeds meer personages. Bij. Ja, want het is een ja. boek. En dat is misschien wel goed om even. Te zetten. Er, worden, er spelen heel veel verhalen door elkaar. En die spelen allemaal rond dezelfde tijd. En dat is ook wel grappig, want die spelen allemaal rond oud en nieuw. Ja. Uh, ja. Het ski-schans springen in Garmi's Pattenkier gespeeld. Ja. Spartenkir gespeeld, daar een belangrijke rol in. Ja. Die komt eigenlijk in al die verhalen steeds weer terug. Mensen zien het op tv. Mensen horen het op de radio. Zelfs uh, Rijikone, Juri uh, Rijikone, de Finse skier, die ja. skispringer, die, die speelt ook nog een rol, dat is ook nog een verhaal dat meespeelt. Dus al die verhalen spelen door elkaar. En uh, die spelen allemaal rond oud en nieuw dus. En die komen soms, die mensen komen ook bij elkaar... zo nu en dan. Ja, ja. Uh, waarom heb je voor die vorm gekozen? Ja, het is eigenlijk... Je, je vraagt of... Ik heb er eigenlijk niet zozeer voor gekozen. Het is, is meer iets ontstaan. Meer iets wat... Het, geschreven. Geschreven. Zo, het lijkt me zo handig als je schrijver bent dat je dat altijd kan Ja, zeggen. maar ik denk dat het iedereen gebeurt. Het is ook... Uh, je, kijk, ik, een van de personages die ik me... Die... Oh, nou, er hangt, ik beschrijf een ziekenhuiskamer. En in zo'n ziekenhuiskamer uh, heb je een bed. Daar hangt uh, altijd een zak vloeistof met zo'n druppelaar ja, ja. aan. En uh, de, de, de lakens zijn wit en de dekens die zijn van dat, dat, dat pistache groene. En ik dacht, en er hangt ook een schilderij. En dat schilderij, dat is door iemand gemaakt. En die iemand, uh, toen begon ik over na, wat zou dat eigenlijk voor iemand zijn? Wie maakt dat soort ziekenhuisschilderijen? En zo kwam ik op Halbert uh, Wassink, de. Een van de hoofdpersonen. Gestudeerd in Kampen. In Kampen kunstacademie. aan de Kunstacademie. Ja. Ja. Christelijk uh, niet praktiserende homoseksueel. Ja. Die uh, worstelt met zijn homoseksualiteit. En die ja. alfa hulp is bij een mevrouw uit ja. uh, India. Ja. Die Want opweermen... die man, die man die ziekenhuiskunst, kan hij natuurlijk niet van leven. Dus die, uh, die moet dan een of ander beroep hebben. En uh, hij is alfa hulp. En, um, en wat doet zo'n hulp op de 1 januari? Want het boek speelt helemaal op, helemaal op de 1 januari... met een paar flashbacks naar de, 31, de 31 december. Ja. Nou, die gaat misschien wel op bezoek bij een van zijn klanten. En wie is dan een van de... Of cliënten, hoe je dat ook heet. Die patiënten mag je niet meer zeggen. Langer. En dat is dan uh, mevrouw Sultana. Ja. En, uh, en uh, mevrouw Sultana heeft ook alweer het nodige meegemaakt in haar leven. Nou, dan ben je toch al een uh, eind op weg. Ja, nou, zo, zo, zo zit daar een kunstmanager uh, bij, een, een, iemand ja. van de QuickFit. Heet dat toch? QuickFit, ja. Nou ja, die, die, en die relatie heeft via het internet zo. Al die verhalen spelen door. Elkaar. We hebben die ja. al, uh, skispringer al genoemd. Uh, uh, al die mensen, en die komen soms bij elkaar. En da, dan um, gaat het over de teleurgang, over ouder worden, over... over van alles, hè. Ik vind het altijd heel lastig ik heb altijd liever dat andere mensen dat zeggen, want ik weet nog wel dat ik um... melancholie ja ja, ja zeker moet, zeker zeker dat mijn alle personages hebben op zich wel een beetje hun eigen drama ja en um, uh, het, met name Bertus de, de QuickFit manager die die op een um, een internetdate heeft gehad met een vrouw in de in de nacht voor uh, voor nieuwjaar en die terug is onderweg om de hond bij zijn vader op te halen en um, ja, het is een erg eenzame jongen die erg zich erg veel had voorgesteld van de van de internetdate en dat is het uh, om, om reden die mensen zelf maar moeten lezen, is het hem niet geworden met die uh, met die uh, dame waar hij op bezoek is geweest. Ja, al is dat niet meteen duidelijk, hè? Want het... Nee, nee. Ja, hij denkt ook na. Hij gebruikt de terugweg naar zijn vader om na te denken van wat, wat moet hij hier nou met uh, met die ja. vrouw? En, um, maar, maar toch, want het is wel, ja, mensen moeten het zelf maar bedenken wat het, waar het over gaat. Maar dat is natuurlijk voor de radio een beetje lastig. Waar ja. maar gaat het voor jou dan toch over? Um, ja, voor mij gaat het heel erg om um, wat, uh, wat uh, dit klinkt wel heel groot, maar wat het leven de moeite waard maakt. Of, uh, mens, deze mensen hebben allemaal hun eigen, uh, toch, toch treurnis. Maar de meesten komen eruit. Of het eruit, het motto is niet voor niks: it's okay if you fall, you stumble, you get up. Ja. All. Dus uh, allemaal struikelen ze. En uh, daarna proberen ze weer op te staan. En daarom is het, het nieuwjaar ook symbolisch. Ze laten iets achter. Er is in, in hun levens het nodige misgegaan. Zeker, uh, ja, zeker zo'n mevrouw Sultana, die heeft het. En toch moeten ze op de een of andere manier een, een manier vinden om verder te kunnen met hun levens. Ja. Maar als je, als je, heb je enig idee hoe je daarop gekomen bent als je het verbindt ook met de dood van je vader? Ja, eh, kijk, je, je ziet die man die niet mijn vader is. Ik wil dat... Nee, het nee, nee, maar dat het is mee begonnen. Ja. <coughs> de de, de situatie is... is geïnspireerd op, maar... Um, Zo'n man van wie je niks weet, die ligt dood te gaan in een ziekenhuis. En ik bekijk hem dan in het boek door de ogen van het verpleegd personeel. Dat niks van hem af weet. En um, um, hoe weeg je het leven van zo iemand? Is, die, is dat leven de moeite waard geweest? ja. En ergens onderweg komt uh, die, de, de quickfit manager. Die, komt, uh, bij, die knoopt een praatje aan met een vrouw bij een benzinestation. En daar is een televisiedominee aan het woord. En die televisiedominee die zegt... Uh, weet je zeker dat je er klaar voor bent? En er is dan de dood. Ben je klaar om dood te gaan? En uh, nee, dat hangt een beetje boven alle personages. Van, uh, wij, is, uh, is dat wat ze doen? Is, is dat... De moeite waard. En dat bedoel ik, laat het dan liever aan de lezer over om die conclusie te trekken. Ja. Nou. Is dat iets wat jou zelf heel erg bezighoudt, die vraag? Ja, ja zeker. Ja. ja. ja. Van, uh, zeg maar nog voordat ik uh, dat jongetje van zeven was dat uh, over die vulpens schreef. Uh, de, de dood is iets waar ik heel veel over nadenk. Ja. Ja. En of het leven de moeite waard is? Ja. Ja, dit, haar, haar, dat hoort heel erg bij elkaar. Hè? Die twee. Ja, is dat zo? Ja. Automatisch? Nou, ja, misschien niet als je. Ben. Oppervlakkig bent. <laughs> ja, of, of als je heel erg christelijk bent, misschien ook niet. Als je zeker, de zekerheden hebt hè, dat je de, de, dat er hierna de hemel volgt, dan is het le leven misschien uh, van, van minder belang. Ja. Als je, zoals Nabokov schrijft, um, het leven is een lichtflits tussen twee eeuwigheden duisternis. Dus je hebt het is, ja, ja. Het is donker. Flits, dat was jouw leven. En daarna gaan we En luisteren. dan moet het dus de moeite waard zijn. Ja, nee, goed, en dan, dan zie je dus aan deze personages. Die willen dat allemaal graag. Die willen in die lichtflits iets betekenen, iets zijn. Ze willen iets. Ja, en, en jij ook, ongetwijfeld. Ja, ja. ja. Je schijnt er wel mensen te zijn, want daar begon je straks mee. We hebben het over Snijders, die dan niet ambitieus was. Die noemt dat ook de anonieme passage: hè? dat je van de, van de duisternis terug de duisternis ingaat zonder dat je ooit wat... en sommige mensen schijnen daar vrede mee te hebben. Maar ik denk van ja... wat heb je, 76, 76 jaar geloof ik... gemiddeld als man in Nederland. Ja, geleefd. Ja. En heeft het geen enkele zin gehad? Nou, dat zou ik wel jammer vinden, ja. en, en schrijf ik daarom? Nou, nee, ik schrijf eigenlijk vooral omdat ik... Uh... Ongeschikt ben voor iets anders. <laughs> en er lol in hebt, volgens mij. Ja, het, is leuk. Het, is leuk het is ook leuk om leuk. te lezen. Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Ja. Goed, wij wij gaan straks nog doorpraten uh, eerst maar eens even zeggen waarover we het dan gaan hebben. Want uh, tussen één en twee uh, kunnen onze luisteraars ook bellen. En dat mag natuurlijk over het nieuwe jaar gaan. Hè? Want dat is leuk om even iedereen gelukkig nieuwjaar te wensen. Nou ja, dat kunnen we doen. Maar we gaan het ook hebben over mooie woorden. Of in ieder geval belangrijke woorden. Of uh, De vraag is eigenlijk aan de luisteraar. Wat vindt u een mooi woord? Of welk woord heeft een speciale betekenis voor u? Misschien is er wel een woord dat uw leven een andere wending heeft gegeven. Ik zou het niet meteen kunnen bedenken. Maar je weet het nooit. Um en, en misschien is ook wel een woord dat u zo lelijk vindt... dat u het absoluut nooit wilt uitspreken. En het liefst heeft dat anderen dat ook niet doen. Dus als u iets te vertellen heeft over welk woord dan ook... met welke reden dan ook... Uh, dan kunt u ons bellen. 0800-1121. 0800-1121. Uh, mooie, poëtische, ontroerende woorden. Het kan allemaal. 0800-1121. U kunt ook uh, mailen naar kceloenen.ncrv.nl. Heb jij eigenlijk een woord dat jou nu te binnen schiet? Mooi. Ik had er al twee. Ja. Noem er één. Ah, nou ja en nee. Namelijk... Nou, uh... Het moment dat ik ja zei, toen ik met mijn vrouw voor het altaar stond... dat heeft mijn leven beslissend veranderd. Daarna ja. was ik een getrouwd man. En, uh, uh, Josefa Mendels uh, die zei ooit dat haar lievelingswoord was nee. En het kan natuurlijk heel krachtig... Uh, op een gegeven moment uh, kan je een vraag gesteld worden... waarop het antwoord uh, nee is. Simpelweg nee is. Ja. Ja. Nou, straks komen er meer vragen, meer woorden ook... U mag dus bellen 0800-1121. We gaan er even uit voor Radio Bergijk van de VPRO. Daarna is de NCRV terug met K. En ook met Erik Nieuwenhuis dus, die veel meer gaat zeggen dan ja en nee. Maar dat zijn zijn favoriete woorden. Ja, voor mij die buitenwippen misschien. Maar er zijn vast wel veel belangwekkender woorden... waar ik straks hopelijk ook nog op kom. In ieder geval tot twee minuten over één. Dag. Ik, ik, ik, ik. Ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Welf jij? NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde centheid voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Berg. Radio Bergijk. Het radiostation voor Berg. Radio, Bergeik. uw gastheer Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, uh, goeiedag, uh, dames en heren. Hartelijk welkom. Het uh, is natuurlijk uh, mm. ook weer een. Uh, Speciale dag altijd. Uh, einde van het jaar. En wat dan. Uh, pardon. pardon um, we luiden het jaar uh, uit vandaag, maar.. Uh, ja, we gaan een nieuw begin beginnen. Ja. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Precies. We gaan ook een beetje. Niet te lang natuurlijk terugkijken op dit jaar waarbij nee. we zoveel goed werk hebben gedaan voor Bergijk. Precies. Middels onze mediaactiviteiten. Oh, Lilian. Lilian. Oh, wacht even. Tetje. Oh, nou. Wacht even. Lilian uh, uh, heeft het een beetje te kwaad. Uh, be uh, toon, begin jij met, ja. met uh, de uh, oproep? Ja, ik begin met uh, de La. oproep. Es, uh, een bericht van uh, de vereniging DES Atletiek. Die, uh, die gaan iets heel nieuws doen. En dat heet Lekker Lopen Op Je Eigen Niveau. Dus dan kun je lekker lopen op je eigen niveau. Onder uh, deskundige en gediplomeerde be begeleiding. En uh, dan uh, ga je eerst uh, warming up doen. En rek en alles. En uh, er zijn uh, maar liefst 20 vrouwen. Dus van zowat alle leeftijden tussen de 30 en 70 jaar. Uh, vertegenwoordigd in de, in de DES uh, vereniging. En... Uh, het hele leuke daarvan is. Uh, loopervaring is helemaal niet uh, vereist. Dus ook als je nog nooit gelopen hebt. kun je toch uh, bij des-atletiek. lekker lopen op je eigen niveau. Nou, uh, Lilian, ga jij nou maar even uh, naar het toilet. Dan. Uh, doen uh, Peer en ik het verder wel. Uh, verzorgen. Oh, gassi, oh, gassi. Ik vind altijd. Wel iets spannends hebben. Wat? Een kotsende vrouw. Ja. Je hebt je eigen voorkeur. <laughs> uh, nou, uh, u heeft het net allemaal gehoord. Uh, is er niet iets voor jou, uh, Peer? Lekker, lekker lopen. Waarom? Nou, voor je uh, een beetje uh, aan de lijn te doen. De mens is niet geschapen om te lopen. Jawel. Ja, als de mens geschapen was voor vliegen, had hij wel vleugels gekregen. Ja. En daarom is de mens niet geschapen om te lopen. De, de, de bankstellers zijn geschapen om op te gaan zitten. Ja, nou, uh, even nu serieus. Uh, uh, we hebben een uh, studiogast. Ik heb een studiogast, ja. Dus uh, die gaan we nu uh, binnenlaten. En dat is uh, meneer kijk. Uh, meneer radio, radio, radio Ik uh, zit hier met naast mij een, een studiogast... Uh, voor de luisteraars, kunt u even zeggen hoe u heet? Ik ben Tom Bogerts en uit u, Valkenswaard. Komt, u komt uit Valkenswaard? Ja. Uh, dat is hier niet zo ver vandaan, maar nee. oorspronkelijk bent u niet van deze regio? N nee, niet direct. Ik, uh, ik kom uit Tilburg. Dat is een eind weg. Dat is heel eind weg. Meneer ja. Bogerts, u heeft uh, een oproep. Ja. U zoekt iets. Ik zoek jonge jongens. Voor? Een jongenskoor. De, ah, u zoekt jonge jongens voor een, een jongenskoor? Ja, dat klopt. Uh, moeten de jongens aan speciale vereisten voldoen? Uh, ja, uh, ik zou het fijn vinden als ze nog geen twaalf jaar waren. In, in, in verband met de dan te verwachten stemwisseling? Uh, ja, ja, de wisseling van de stembanden, ja. En deze jongens wilt u graag zingen leren? Ja, zingen. In een Meditatie koor. ook. Te leren mediteren en te zingen. En met dat repertoire naar buiten toe te gaan. Als koor. Van jongens. Van jongens. Met u ervoor. Of daarachter. Na gelang de geluidsbepaling uh, van de ruimte. Ik vind het een gek verhaal. Vindt u? Dus nog één keer, u zoekt jongens? Dat klopt, voor mijn jongenskoor. En de jongens die gaan zingen? Ja, die gaan zingen. En dat gaat u ze leren? Zeer zeker. En dan gaat u ook naar buiten treden als? Als jongenskoor. Met u daarvoor? Of daarachter. Nagelang. En dat, nu zoekt u jongens? Ja, tot een bepaalde leeftijd, twaalf jaar... En die gaat u iets leren. Wie zijn waarachtig? Peer, mag ik even iets vragen? Netto, ik hè? ben in gesprek met. Waar is die meneer voor? Die meneer is ook jongens. Waarvoor? Voor een koor. En hoe uh, oud moet die jongens zijn? Eh, uh, nou, tot twaalf, dacht ik. Voor een koor? Voor een koor, ja. En u is echt een, een wat, de, de bedoeling dus, is dus echt een jongenskoor. Ja, alleen zingen, zingen alleen zingen. Ja. En Wie staat er dan voor? Uh, uh, Ikzelf. Mm -hmm. Denkt u ook niet dat het dus tijd is om, uh, als de zodanige ter dit pand en de hele gemeente te verlaten? Uh. Ik geloof dat u nu wel realiseert dat wat Toon denkt, ik al een tijdje dacht. En dat ik denk dat wij het bij het rechte eind hebben. Nou, nee, het is echt. Bedoeld vanuit een, een soort overtuiging, een soort. Doe eens je mond dicht houden. Doe eens je mond dicht houden. En Gewoon. wij gaan tot tien tellen. En dan als wij bij tien aangekomen zijn, dan. Bent u voorbij uh, Luiksgestel. Gestel? 1. Ja. Twee. Ja. Drie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God. Goed dat je erbij kwam, jongen. Mm -hmm. Maar ik ga dat niet iedere keer doen, hè? Ik was bijna. Ik was. Die man was mij aan het hypnotiseren. Had je mm -hmm. dat door? Mm -hmm. Ik was. Ik, ik, ik, ik was in, bijna in een soort... Uh... Mm -hmm. Dat doen ze, die vuile flikkers. Ja. Ze doen wat in je koffie of in je drankje... en dan uh, voordat je het weet... Uh... Maar ik ga niet iedere keer je handje vasthelpen. Ja? Maar het was heel goed dat jij binnenkwam mm -hmm. toen. Precies. Anders was ik misschien wel... Uh... Dan was je misschien ook wel poepvlekker geweest. Oh, de is... oh. oh. was hier. Oh, gaat het weer een beetje? Ja, het, het gaat wel weer. Ik heb een, een, een venster envelop gekregen waar ik mijn handtekening op moest zetten, dat ik het ontving. Dat is een oh. aangetekend schrijven. Het is, het is voor ons. Gericht aan. Okay. Radio Bergrijk, medewerkers. Een uh, aantal stempels erop. Wat is dat nou? Dat is ook al officieel. Eens kijken. Er was een man aan de deur. Even, oh, dames en heren, zo vaak uh, krijgen we nou ook weer niet, geen post. We krijgen nooit post. En zeker geen aangetekende nee. post. Uh, uh, oh, wat ze is ook in Drievoud. Even drie mans pepermunt of kouder? Drie dezelfde? Ja, hier okay. ja. heb er ook één. Ja, Lilian, jij in? Huh? Even kijken, het commissariaat voor de lokale media aangetekend schrijven. <laughs> bedrijf, bedrijf, oh, ja. Ter attentie van de heer Toonsborberg, Spoorberg, de heer Peter van Eerstel, mevrouw Lilian van Heeswacht en heer Ted van Lieshout. Sures, wat komt daar vandaan? Zoek er meer? 31 december 2001. Commissariaat voor de lokale media. Ja. Daar is de, de onze wethouder zit daarin. Ja. Wacht even, even kijken. Geachte dames dame en heren, naar aanleiding, naar aanleiding van, van. van onverkwikkelijke oh. gebeurtenissen Deze. tijdens de meest recente uitzendingen van Radio Bergijk is het voltallig commissariaat vannacht in spoedzitting bijeengekomen. Tijdens deze vergadering is met grote bezorgdheid gesproken... over de aard en de inhoud van de programmering van uw station. Het beoogde informatieve en culturele gehalte... komt naar de mening van het commissariaat nauwelijks uit de verf... en de presentatieteksten zijn niet sterk genoeg... om tot gedegen programma's te leiden. Met name met de, de uitzendingen van afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag waarin achtereenvolgens sprake is geweest van vernielzucht, drugsgebruik... en een neerbuigende houding ten aanzien van de luisteraar... behoren tot het dieptepunt van wat de lokale radiocultuur ons tot nu toe heeft gebracht. Het verantwoordelijke commissielid voor mediazaken... heeft staande de vergadering toegezegd passende maatregelen te treffen. Terhalve is na zorgvuldige afweging besloten om u, medewerkers van Radio Bergijk gedurende een periode van twee maanden te ontheffen, te ontheffen van uw van werkzaamheden. Wat? Wat? We worden geschorst. Ten einde de geachte luisteraar naar uw station... niet de dupe te laten worden van het onverantwoordelijke gedrag van enkelen... is verder besloten om de komende negen weken... eerder uitgezonden uitzendingen te herhalen. Ik begrijp. Dus... Hoe kan dat nou? Ja, vanaf vanaf 4 maandag 4 maart 2002... Maart 2002 worden de reguliere uitzendingen hervat... en bent u, medewerkers van Radio Bergijk, weer welkom in de studio. Wij nodigen u uit om tegen die tijd uw zware verantwoordelijkheid weer op te pakken... en u in te zetten voor programma's van een hoger niveau. Met vriendelijke groeten. Het commissariaat voor de lokale media. Wat voor verschrikkelijk Twee maanden geschorst. Wat had ik gewoon geschorst? Wat moet ik dan twee maanden lang gaan doen? Oh. Weer in foetishouding in, in elkaar gekringeld op mijn bank gaan liggen, wachten tot die twee maanden over zijn. Oh. Dat is wel verdamme, een vrij begin van het nieuwe jaar. Radio Tetje. Tetje. Zeg maar een of andere kutplaat op. Zeg maar, het... het, het sorry, de luisteraars, dat is niet tegen u bedoeld, maar het meer tegen het commissariaat voor lokale media. Gaan we nu kutmuziek draaien. Ik kan het toch zien... Dat is toch wel verschrikkelijk. Je geeft je de beste jaren van je leven aan iets als lokale omroep. En wat krijg je dan van, van een, een of andere muziek, fake instantie? Of, ik kan bijna niet geloven dat de wethouder hierachter zit. Voor je geschorst. Oh, we zijn geschorst! Ik zou zeggen. Ff, ff, <coughs> sterf, sterf, maar met je, sterf met je commissariaat. Sterf, <coughs> sterf, sterf. Och, Lilian heeft het ook weer te kwaad. <coughs> maar het is toch. Petje? Ja, uh... ja, ik, ik wacht even, ik kan nog even iets zeggen tegen de mensen. Dames en heren, ja, tot onze spijt uh, is in dit geval uh, van overmacht. Rest ons niks dan. Uh ons bij dit besluit neerleggen. En uh, hopen de... wij, hopen wij zeer zeker vanaf maandag uh, 4 maart hernieuwde uitzendingen voor u te kunnen maken. Nou, wacht even, Oospoornberg. En wens ik u een uh, heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Ik weet niet of ik er dan ben hoor. Ik weet of niet ik... of ik er dan ben. Nou. Ik heb nou zo zin om kopstoten te drinken. En ik, ik jongens, ik ga naar het kerkhof. Ik ga iets doodknijpen. Tetje? Kom je daarna? Kopstoten drinken. Ik doe mijn koptelefoon af. Kom maar met ons mee dan, dan uh. Dat is Verschrikkelijk. Dat wordt twee maanden drinken, doodknijpen en afrukken. Zal ik zal het anders opzetten. Nou, dan verandert er eigenlijk niet heel veel voor jou. In je rug Kom maar techje. Kom maar uit je Kom maar Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Anku Lincherie.